...in met het NOS Journaal. Oudvoetballer Barry Hulshoff is overleden. Hij speelde bijna 400 wedstrijden voor de Amsterdammers. Hij was centrale verdediger in het Gouden Ajax uit de jaren 70. Hij won daarmee drie keer de Europa Cup 1 en één keer de Wereldbeker. Ook speelde hij 14 interlands voor het Nederlands elftal. In 1974 werd Hulshoff de eerste Nederlandse voetbalprof... ...die te zien was in een sterreclame. Met zijn hond was hij te zien in een commercial voor het hondenvoermerk Sappi. Barry Hulshof overleed zondag. Hij was 73. De EU stopt met een gezamenlijke operatie om mensensmokkel tegen te gaan op de Middellandse Zee voor de kust van Libië. De operatie liep sinds 2015 toen de vluchtelingencrisis op een hoogtepunt was. In plaats van deze operatie tegen mensensmokkel gaat de EU toezien op naleving van het VN-wapenembargo. Er moet een landelijk expertisecentrum komen... dat de buitenlandse financiering onderzoekt van onder meer moskeeën. Dat zei oud-burgemeester Krikke tegen de commissie van de Tweede Kamer... die zich buigt over dit onderwerp. Het gaat Krikke om het tegenhouden van bepaalde conservatieve denkbeelden. Ze heeft hier in Den Haag mee te maken gehad bij de Asuna Moskee... die vrouwenbesnijdenis is aan Pris. Het Portugese Openbaar Ministerie onderzoekt racisme... bij de voetbalwedstrijd tussen Vitória Guimarães en de FC Porto gisteren. Toen Porto-spits Marega uit Mali een doelpunt scoorde... maakten toeschouwers oerwaardgeluiden en ze gooiden stoeltjes naar hem. Toen hij een stoeltje oppakte, kreeg hij geel van de scheidsrechter. Hij liep daarop uit protest het veld af. Sinds de invoering van een nieuwe wet tegen racisme in Portugal in 2017... heeft het Portugese OM negen wedstrijden onderzocht... en zes keer boetes uitgedreven. De het weer, vannacht wat opklaringen, in het noorden en oosten nog een enkele bui. Morgen wordt het een graad of acht, het is dan wisselend bewolkt met avontuur een bui. Tegen de avond worden die steeds zwaarder, met kans op hagel en onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersinformatie. Dit is de hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag, vijf minuten vertraging tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade in drie kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie.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 weet waarvoor je geeft Zin in Zandvoort Zandvoort yeah! is Zin in ZFM ZFM presentator is Bastiaan Torend. Ja, ja. Welkom terug bij het tweede uur van Zandvoort aan het woord. En uh, we hebben het even over de Grand Prix. Uh, met ons eenjarig bestaan. Want we zijn dit jaar, uh, of nou ja, vandaag uh, ongeveer één uh, jaar uh, lang bezig met dit programma. Met dit opinieprogramma. En we hebben onze opinie in principe al gegeven. Maar we zitten nog op die van u te wachten. Uh, laat ons wel weten wat u vindt uh, van de afsluiting van Noord tijdens de Grand Prix. Door te bellen met 023 573 03 93. Of uh, te uh, reageren via redactie ZFM uh, of natuurlijk via onze Facebookpagina Zandvoort aan het woord. My Invisalign has <laughs> I have taken out have my Invisalign. I was... my and this is the album. <laughs> Duh. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about Me in the middle with the one I love, it we're just trying to figure everything out We don't fit in well, cause we are just ourselves I could use some help, getting out of this conversation Yeah, You look stunning, dear, so don't ask that question here This is my Camera, cause with my arms around you, there's no need to care. don't fit in well. We are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation here. Yeah. It looks done in this. Don't ask that question here. Yeah. This is my only fear that we become beautiful people. So design the Fashion shows what you do and yeah. what you know inside the Dames en heren, dan zijn we weer terug en we zijn druk bezig met uh, van alles uit te zoeken. Uh, ik ga zometeen met een van onze uh, mede-radiomakers en uh, verslaggevers even bellen. Uh, Gerre Loogman, uh, zowel van het programma... Uh, uh, Iets met loogman um, als van het ochtendprogramma. Hij zit twee keer in de week uh, in de ochtend bij ons. Um, en hij uh, is namelijk naar de informatieavond geweest. Um, ik ga nu heel even kijken of ik zijn telefoonnummer direct uh, kan vinden. Um, even kijken, hier is het. En dan ga ik heel even bellen terwijl u nog heel even luistert naar de nummer.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 turn it up and throw attention. this the hot girl bum a two step they can't box me in them two left this that drip is more like oceans they can't fit me in a trojan out of pocket but I'm always in my bag yeah that's the slogan this that who's all there I'm pulling up with an emo chick that's broken this that college drop out music Every day, like that she be too dictated. my friends are all annoying but we go dumb yeah we go stupid this the 10k on the table just so we can be secluded. and the vodka came diluted One I'm online, I'm superhuman. Fuck you, and you, and you. I hate your friends, and they hate me too. I'm through, I'm through, I'm through. Bitch, that hot girl by my anthem, turn it up and throw attention. Fuck you, and you, and you. I hate your friends, and they hate me too. Fuck you, and you. music every day like day, she be too thick and my friends are all annoying but we go dumb yeah we go stupid This the college drop out music every day like day, she be too thick and my friends are all annoying but we go dumb yeah we go stupid we go stupid we go stupid we go and you want me to change fuck you, fuck you. Fuck you and you and you I hate your friends and they hate me too Fuck you and you and you It's that hot girl on my anthem Turn it up and throw attention Sorry, dames en heren, voor het lange wachten. Ik probeer de hele tijd contact te maken met Ger. En Ger probeert contact te maken met mij. Maar er gaat iets mis met de verbinding. Dus dat gaan we zometeen nog een keertje proberen. Omdat, nou ja, we willen toch even weten wat hij te vertellen heeft over de informatieavond. En misschien kan je zometeen. U um, zelf ook nog reageren door te bellen met 06... Of, uh, 06 voor mij, nou. 023-573-93. Uh, um, en dan uh, ook via redactie. ZFM Zandvoort. Of natuurlijk via onze Facebookpagina Zandvoort aan het woord. Oké, okay, wie heeft gereageerd en waarom? Ik, ja, ik weet niet of ik zijn naam kan noemen, hoor, maar het is in de, in de Facebookpagina. Facebook groep? Gep. Voor 7 uur mag je... er mag je wel uit Noord. Gep, ik hoor je niet. Oké, okay, ja. ja. Okay, voor 7 uur mag je uit Noord. Tussen 12 en 4 mag je uit Noord. En na 8 uur mag je uit Noord. Er is met een doorlaatpas gewoon toegang. Dat is afgelopen maand bij de bijeenkomst verteld. Om de wijk in te rijden... zijn er bepaalde routes. En om de wijk uit te rijden... zijn er bepaalde routes. Um, Even kijken hoor wat er nog meer staat. Er is een bepaald gebied ingericht als voetgangersgebied. Doorgaand verkeer is niet mogelijk via de zeeweg, wel via de Zandvoortse Laan. Dus er schijnen wel mogelijkheden te zijn. Ja. Maar wel beperkt binnen bepaalde tijden. Oké, okay, en als het goed is hebben we nu Ger aan de telefoon. Hoor je me Ger? Ja, het gaat toch niet helemaal goed met die telefoon geloof ik. Dus uh, laten we uh, dat maar uh, um, uh, even zitten voor vanavond. Misschien kan als Ger luistert even reageren via Facebook dat hij uh, even een berichtje stuurt of dergelijke, want dan kunnen we dan uh, dat ook even. Uh aangeven, Want jij weet er meer van en jij was er ook bij, uh, Ger. Um, dan doe ik het even gewoon via de telefoon of via de speaker. Um, en als je dan kan... Oh, hij probeert het nog een keer te bellen. Um, ik ga het nog een keer proberen. Uh, praat jij nog even over het mobiliteitsplan? Over het mobiliteitsplan van 76 pagina's. Wat uh, uh, vrij uh, uitgebreid is. Met allerlei ja. plannen en uh. afsluitingen. Um, dat is te vinden op zandvoort.nl. En daar staat heel veel in. Alleen weet ik niet of het heel erg duidelijk is voor uh, bewoners. Er staat overigens niks in voor Noord. Dus um, wel dat er een fietsparkeerplekken in Noord komen. Dus dat is wel uh, spannend. Vooral bij de Keesomstraat wordt het 9000 fietsplekken. En um, het wordt... Uh, nog steeds interessanter. Ja, sorry, sorry, <laughs> dames en heren. Ik was zo druk met de telefoon. Uh, Ger, ben je er nu wel? Ik... Er gaat iets fout met de telefoon, dames en heren. De techniek laat ons een beetje in de steek. Dus we laten dit even voor wat het is. Ik heb nog wel een berichtje van Facebook. Uh, wel een berichtje op Facebook. Week 16, dat is de week vanaf 13 april tot mijn 19 april krijgen alle bewoners exacte informatie... door middel van een brief van de gemeente Zandvoort... en de Dutch Grand Prix met een doorlaatpas per huishouden. Dus uh, we moeten nog heel eventjes afwachten voor meer informatie. En de, nou fijn dat mensen zo uh, reageren direct uh, op onze uh, Facebook natuurlijk. Want uh, ik had een berichtje gestuurd uh, wat de mensen uh, ervan vinden. Uh, Nee, iedereen zegt, inwoners krijgen toch een vignet om in en uit te rijden. Maar het feit blijft wel dat de spoorbomen dicht zijn. Wat gaat er met de bus gebeuren? Mensen hebben zorg nodig. Mensen willen naar het dorp. Ja, en hoe kom ik van... Ik bedoel, ook al heb ik een vignet... kan ik dan toch gewoon richting Bloemeraal rijden dan? Nee. Dat heb via de Zeeweg? Nee, dat is afgesloten. Je moet via de Zandvoortselaan. Maar die is toch ook afgesloten? Ja, dat, dat lees ik in dat mobiliteitsplan. In het mobiliteitsplan staat dat de, van de rotonde van de Zandvoortselaan... tot en met de rotonde bij uh, de zeeweg dicht is. Ja, dat is wat er in... in ja, in, uh, <lacht> luister. Dat is Dames en heren, als u iets meer <lacht> weet, laat ons even weten. Want wij snappen het nu niet meer. Want in het mobiliteitsplan, en dat is van de gemeente zelf... Uh, staat heel duidelijk dat gewoon het hele stuk van uh, de Zandvoortselaan af... Tot de zeeweg, uh, de twee rotondes, uh, dat het hele stuk dicht gaat. Um, maar het staat dat... ook in taal die niet echt voor Nederlanders voor ik nee, iets <laughs> Nee, maar ik bedoel, het staat in. Het is een mobiliteitsplan wat niet echt voor bewoners is geschreven. Nee. En hier staat ook een harde afsluiting op de Rotonde en 200 brouwen korksweg Dat is natuurlijk de zeeweg. En. Even kijken, hier staat door de harde afsluiting op de rotonde N201 Nieuw Unicum ontstaat een autoluw vanaf dit punt tot aan de afsluiting Rotonde Boulevard Banaar-Burgemeester van Alvestraat. Dit betreft geheel Zandvoort. Ja, maar... M misschien is mijn Nederlands niet goed en lees ik het niet goed hoor. Nou, ik, ik zie toch echt hetzelfde staan en... Maar ik heb echt iemand die reageert die zegt dat je via de N201 naar buiten kan. Vind de N201? Ja, hier, N201. Dat is precies waar we het nu net over hebben. Dus... Dat is die harde afsluiting rotonde N201. Dus hoe kom je dan... Maar ik kan de spoorbomen niet over. Nee, je moet bij de Van Lennepweg omhoog... en in, in allemaal dingen. Ja. Maar hier staat... Dat dat niet kan. Dat dat niet kan. Dus het... Um... Dames en heren. Ik gaat mijn computer uit. Yes. Dames en heren. Als u nou het wel weet. Reageer dan even. Doe dat niet via de telefoon. Want die werkt niet. Momenteel. Er is een technisch krijger. We het niet voor elkaar om dat goed te krijgen. Maar u kunt natuurlijk wel reageren via onze mailadres. Redactie. Zfm, of natuurlijk gewoon live reageren via onze Facebook pagina. Of gewoon zoals heel veel nu doen onder ons bericht uh, uh, neerzetten. Want als het onder het bericht staat... dan uh, krijg je natuurlijk uh, direct uh, uh, ook antwoord van ons via de radio. Hey. Diep, diep, diep.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 Dames dan zijn we weer terug in de uitzending. Um, als het goed is, hebben we uh, Ger uh, aan de telefoon. Ger, hoor je mij? Ja, ik hoor jou. Ja, eindelijk. <laughs> dat, uh, ja. dat ging even mis, technisch, maar gelukkig uh, hebben we je nu. Uh, jij bent naar die, uh, uh, hoe heet het, uh, naar die uh, informatieavond geweest, toch? Nee, want die is morgen. Die is morgen? Die is morgen. Oh, ik hoor net allemaal... Uh, dat er uh, al een eerdere. Oh, je bent bij de eerdere geweest, of niet? Nee, nee, ik ben niet bij de eerdere geweest. Ik, uh, ik wil morgen er naartoe. Ja? Uh, nou, morgen is denk ik een van de laatste informatieavonden die, uh, die, uh, die plaats zullen vinden. Ja. Uh, in in, uh, in, uh, in uh, KG. Ja. Uh, en en ja, uh, ik ben zeer benieuwd wat uh, wat ze uh, wat ze hebben. Eh, maar weet jij wel al iets meer over het hele feit dat bijvoorbeeld Zandvoort Noord afgesloten wordt? Tijdens nee, de Grand Prix? Daar heb ik dan niks van gehoord. Dat kan me niet voorstellen. Want de mensen die uh, daar wonen, moeten natuurlijk ook daar naartoe kunnen komen. Ja, nou, ja die zitten natuurlijk eigenlijk al een gedeelte op het festivaltrein-gedeelte. Maar wat, meer, wat ik meer bedoel is. ze zeggen dat het helemaal zo dicht gaat dat mensen er ook niet meer uit kunnen. Vanuit uh, de. Uh, Vanaf 7 uur... Wat staat er nou Marije? Ah, oh, wacht. Even kijken. Vanaf 7 uur ochtends? Vanaf voor 7 uur mag je eruit. Ochtends. Tussen 12 en 4. En na 8 uur. Oh. Er is met een doorlaatpas gewoon toegang. Uh, om de wijk in te rijden... volg de route... Uh, via de naar rotonde burgemeester van Alvestraat... van Lennepweg. Route uitgeven via... van Lennepweg, dokter... Johannes G-Metgestraat, boulevard Banaar. Oké. Okay. Nou, misschien interessant voor morgen dat je daar uh, een vraag over stelt. Ja, ja nee, sorry, maar ik, heb, ik ben in de war, want ik zie dat het 13 januari is. Dus ik zit, ik zit helemaal keer te kijken. Dus er is helemaal geen informatieavond. Er is geen informatieavond. Oh, oh, oh, oh dan hebben we hem dus al gemist. Nee, wel 10, 10 februari was er een inloopavond. Ja. En uh, die ging over uh, het treinverkeer. Over het treinverkeer, oké. Okay. Ja. Uh, uh, en daar was je wel aanwezig? Nee, ben ik niet geweest. Ben je niet geweest, hé, hey, jammer. Dat, uh, nou, mocht jij meer uh, weten, dan laten we ons graag op de hoogte houden. Want we krijgen nu allemaal berichten dat juist heel Noord afgesloten gaat worden. En wij het dat toch wel een beetje raar vinden voor drie dagen... dat je mensen eigenlijk verplicht om of vrij te nemen... Of uh, uh, ja, ehm uh, het het, of, uh, of juist uh, een hotel ergens anders moet gaan boeken uh, ja, zodat ja, je aan het werk kan. Dat zijn. Nee, je nee wel daar je geloof ik niks van. Nee, daar geloof ik niks van. Nee, oké. Okay, nou ja, nou dat stelt wel van. iets en, meer en, gerust. Ja, ja, ja. Kijk, uiteindelijk, ze zijn natuurlijk ook niet gek dat ze dat ze de, de, de, een heel, een heel uh, gedeelte van het dorp gaan af, af, af, afsluiten. Omdat ja, uh, uh, yeah, whatever is. Ja. en op 10 februari was een inloopavond om het treinverkeer uh, te, te, te, te uit te leggen en, en uh, nou ja, de, de, van, vanuit de Nederlandse spoorwegen en uh, ja de de de 1, 2 en 3 bijen worden natuurlijk uh, gigantisch druk ja ja het ik ben in uh, Silverstone geweest ja. in Engeland en ik ben in uh, spa geweest nou ja, dat is, dat is een, een, een even grote crime. wat betreft te veel mensen op een te kleine plek. Ja. En ja, dat en het was in 1985 ook al hoor, dus niks anders. Nee, dat, dat snap ik. Alleen omdat er nu opeens vanuit de wethouder. die berichten zijn gekomen. dat mensen het maar gewoon moeten accepteren dat het gewoon afgesloten wordt. Um, ik kan me dat niet voorstellen. Dat, dat vonden wij namelijk ook een beetje raar. En als het inderdaad niet zo is. Dan, uh, ...dan zijn het gewoon spookverhalen. Dan is het nepnieuws. Ja. Maar... Nou, als, het wel, als het wel zo is... Zal, ...zullen ze ongetwijfeld uh, oplossingen voor de mensen hebben... ...die daar wonen en werken. Dus ja. dat kan je niet anders voorstellen. Dat, uh, nee, oké. Okay. Uh, nou ja, in ieder geval bedankt uh, voor je reactie. Jij gaat ook dingen doen uh, met de Grand Prix, toch? Met ja, programma's gaan, uh, en zo. Gaan met uh, Jaap Kroon ga ik een uh, speciaal uh, uh, Formule 1-programma maken. Of een Formule 1. Ja, dan gaat het over het circuit en over het dorp en wat. Dat... Alle, alle, alle dingen die daarmee te maken hebben. en, en uh, die daar. Uh, uh, ja, die daar. Uh, die daar aan vastzitten. En, en uh, dus ja, dat wordt natuurlijk heel erg. Uh, heel erg interessant, denk ik. Ja. In, uh, met, met interviews en uh, met uh, mensen die, uh, die daarmee te maken hebben, nou, enzovoort, enzovoort. En weet je al een ja. beetje. vanaf wanneer jullie daarmee gaan beginnen? Ja, dat zal ergens in maart zijn. Ja? En uh, dat zal een week of uh, nou ja zes tot acht uh, duren. En dat uh, ja. is uh, nou ja, helemaal leuk natuurlijk. Dat, uh, nou, en, en dan uh, zullen we natuurlijk ook in ons programma uh, het gewoon weer uh, reclame voor maken. Want uh, jullie weten veel van de van het circuit en van uh, Formule 1 natuurlijk. En dat moet gewoon een heel leuk programma worden. Ja, dat gaat het zeker worden, dat, dat gaat het uh, zeker worden. Nou, dat is uh, iets voor onze luisteraars om naar te kijken. Dankjewel Ger, uh, voor uh, toch het, uh, ondanks de technische problemen, toch het telefooncontact. En uh, nee. we spreken elkaar gauw. Ja, absoluut, absoluut. Dus <laughs> rustig aan en succes met je programma. Dankjewel, hoi. Okay, bye bye, hoi. Ja, dames en heren, dat was Ger Loogman van Iets met Loogman. En natuurlijk het ochtendprogramma. Zandvoort staat op. Um, uh, er staat dus net. Hij geeft aan. Hij kan het niet voorstellen. Hij is een, uh, een zeer. Uh, uh, nou, hij komt uit Zandvoort. Is hier gebo ge ge geboren en getogen. Hij um, is wel een tijdje weg geweest, uh, zoals veel mensen weten. Maar toch, hij is weer teruggekomen in Zandvoort. Um, maar. Als het nou niet zo is, waarom zou zo'n wethouder dan toch zeggen? Ja, dat, ik heb dat ook gelezen trouwens, hoor. Ja, ja. Een tijdje terug bij die eerste informatieavonden. En ik weet dat het gisteren wel is uh, aangestipt, maar dat er niet heel erg op ingegaan ja, is. Ja. Nou ja, goed, volgens Ger ging dat natuurlijk vooral over de, over de treinen zelf uh, en vanuit de spoorwegen zelf. Um, dat zou kunnen. En dat de wethouder dan het daar niet over wil hebben... op het moment dat het over de spoorwegen gaat. Daar zit misschien wat in. Maar toch vind ik wel dat zo'n vraag als dit... nou langzamerhand wel beantwoord uh, ja, maar, mag gaan worden dan. Kijk, het is wel leuk als je uh, voor bepaalde tijden eruit mag. Ja. Maar dan blijft nog wel steeds de vraag... wat gedurende de dag? Ja. Ik bedoel, de spoorbomen zijn dicht... Mm -hmm. Volgens mij is het een stukje evenementstrein. De Van Lennepweg, daar gaan mensen naar beneden lopen... want die moeten naar een entree toe die in Noord is. Ja. Dus hoe kan je dan... Ja, oké, okay, je kan 7 en dan tussen... Nee, ja, de... want, want dat staat hier nu... Tenminste, de reacties op uh, Facebook geven ook al aan... van ja, in het mobiliteitsplan staat dat dus niet... Nee. Die van zeven uur voor zeven uur, 12 uur en 16 uur en uh, acht uur. Daar staat niets over in, in het mobiliteitsplan. Er uh, ja, staat gewoon ja, dat het dat een ben... autoluw gedeelte is. Um, en, dat... en hier staat... Nou, ja? de techniek wil het vandaag echt niet doen. Mm -hmm. Ik heb bij Keesomstraat, Tomsomstraat, Duintjesveld... allemaal wandelroutes staan. Van Lennepweg wandelroute. Ja. Dus hoe ga je daar met auto's doorheen rijden? <laughs> als er allemaal mensen gaan op de straat gaan lopen... dan gaat dat never nooit lukken. Nee. Want als je... Als je kijk, voor zeven uur ochtends... Dat snap ik nog. Ja. Niet dat... <laughs> Niet dat je dat leuk vindt, maar... Nee, goed, maar ja. wat moet ik voor zeven uur ochtends daar? Nou? Nee, nou ja, goed. Ik... Ja, oké. Okay, voor sommigen misschien wel. Ja. Maar dan tussen 12 en 4, Er zullen toch altijd mensen lopen? Dus hoe kan je dan zeggen... dat je over de Van Lennepweg mag rijden? En... Ja. Want de ene kant van de Fernandweg kan, kan je niks doen, want dat is afgesloten. En de andere, en de andere yeah. kant zouden mensen naar beneden komen lopen. En moeten mensen weer omhoog lopen. De camping is in Noord, bij het Ja. Yeah. Die mensen moeten dus ook uit Noord komen. Hé, uh, <laughs> <Hey. laughs> yeah. ik ben in de war. <laughs> ik snap het niet meer. Nee, ik snap het ook niet meer. De wethouder heeft uh, nodig wat uit te leggen. Of in ieder geval de gemeente. Want uh, ik, ik, ik begrijp nu ook niet waarom... We vergeten dat is 1 mei een feestdag in heel veel Europese landen. Waaronder ja. Duitsland. Die komen allemaal hier naartoe. Als die mensen allemaal in bed en breakfast zitten... of in hotels zitten of op de camping staan... waar moeten die auto's allemaal naartoe? Doe, ja. Waar moeten alle auto's van die mensen die naar de camping gaan... Bij ons in Noord, moeten die dan... Nou ja, die zouden dan eventueel op de camping kunnen blijven staan. <laughs> die nemen we gewoon mee op de camping. Dus die zie ik nog niet. Maar wat ik, mijn grootste probleem... Laat ik het zo zeggen. Ik ben altijd in voor een feestje. Ik ben ook in voor... Ik bedoel, met uh, Bevrijdingsdag... Of uh, ja, Bevrijdingsdag is in Haarlem... Met altijd een chaos. En dan moet je omrijden en al dat soort dingen. ben ik helemaal voor. Geen problemen mee. Vind ik prima. Maar... Mensen verplichten om in principe thuis te gaan zitten, um, geld mis te lopen um, um, of ook nou ja, in nood te zitten, dat snap ik niet. Dat begrijp ik niet. Als dat van 7 uur en zo waar is, dan kan de foam maar wel bevoorraad worden. Dus ik hoef er niet zonder eten te komen zitten. Dat begrijp ik. Oh, wacht, maar ja. ja want ik had een berichtje zien staan over die camping, ja? zeg maar die op het. ...sportterreinen van, uh, van de voetbalclub en de hockeyclub... Ja. Er wordt er wel, ...daar wordt gezegd dat er in de documentatie staat... ...dat parkeren niet mogelijk is. Dus hoe gaan die mensen dan daar, ko daar mm -hmm. komen? Um, en tot vrijdag 1 mei, 1 minuut na middernacht ...zou men nog het dorp gewoon kunnen inrijden. Dus dan zouden ze wel met de auto komen naar ja. Noord... Dat is inderdaad vreemd. Ik ben ja. even een document aan het openen wat daarbij staat bij dat bericht. Ja, en hier, is, nou ja, hier geeft uh, ook iemand aan van... ja, we krijgen een vignet om in en uit te rijden. Um, maar als ik heel eerlijk ben... Um, 4500 bezoekers hè, voor die camping. 4500 bezoekers. <laughs> En dat moet er allemaal nog eens bij. Maar Dames gaat... en heren, het wordt een chaos in Zandvoort. Ik denk toch dat ik maar eventjes. Maar drie dagen vakantie ga boeken. Maar 4500 bezoekers op die camping. Die vlak bij de Fomar is. Ik hoop echt dat de Fomar veel gaat inslaan. Ja, dat krijg je natuurlijk ook nog. Um, je moet het ook nog eens een keer. Uh, heel veel toeristen zullen ook uh, spullen willen kopen. Bij de Fomar. En bij de. Uh, nou goed, in het dorp natuurlijk ook. Dekamarken en dergelijke. Ja, maar de Fomar. Ik, ik, ik heb er niet zo heel veel vertrouwen... Ik, ik was er echt ontzettend voor. Ja? <laughs> ik, mijn vertrouwen is een beetje... Aan... Lager geworden, maar ja. Ja, die is er niet helemaal meer. Nee, maar goed. Weet, nou snap ik dat het event veel groter is geworden... dan uh, in 1985 uh, het was. Maar toen was het ook een chaos. En, en uh, uh, net wat Ger net uh, tegen ons zegt... van ja, het is altijd een crime... veel te veel mensen op een veel te klein stukje land. Uh, dus ja, je zal er last van hebben. Maar... Die snap ik, maar in hoeverre moet één gedeelte van het dorp er zoveel last van hebben... dat het eigenlijk niet meer leuk wordt? En die camping is ook nog eens van Radio 538. Dus waarschijnlijk wordt er dan ook nog muziek en zo. Een feestje, een dan, feestje, gaat een feestje komen, dan gaat er dus een feestje komen. Dus we hebben ook nog een feestje nog. <laughs> <laughs> nou ja, goed, vind ik dan niet zo erg. Ik wil best wel de mee van genieten van het feestje. Althans, het avondfeestje. Het dagfeestje. Ik zal waarschijnlijk gewoon overdag moeten werken. Dat, uh, dat wordt wel lastig met een feestje als jij thuis werkt. Huh? Nee hoor, dat is altijd een feestje. Ja, ja, ja. Bij mij is het een feestje. Ja, bij mij is het altijd een feestje. Maar jij belt niet met mensen? Ja hoor. Heb ja. je dan niet last van de buitenmuziek dan? Nee, ik zit er binnen. Jij hebt ook de kei als woningbouw? Ja. Jouw huis is wel geïsoleerd? Ja. Nee, <laughs> het waait ook dwars door mijn heen van het ja, weekend. Het waait altijd dwars door mijn Er is zelfs een controle geweest afgelopen zomer. Ja. Kijk, en dat is dan de mazzel als je thuis werkt. Want dan komt zo'n meneer bij aan de deur. Ja. En die meneer zei, ja, de galerijkant is niet geïsoleerd. Volgens mij zit er bij sommige mensen nog enkel glas in. De voorkant bleek ook niet helemaal goed te zijn. Ja. Hij zei, ja, dat is wel een beetje een probleem. Maar wat er nou met dat onderzoek is gedaan... Geen idee. Waarschijnlijk... Ja, ze hadden toch al geen geld. Waarschijnlijk in een doofpot gestopt. En krijgen we in juli te horen dat we. Nou, in juni. Dat we. De... Uursvolging krijgen. De krijgen Voor de renovatie. Want nee, ja. maar nee, dat moet ik nagaan. Nou dus andere wetgever gaat niet over de. hoe heet het? Over de Grand Prix. Maar oh, ja. de Bluis, <laughs> die heeft heel hard gezegd: nee, gaat niet door. Dus de mensen krijgen geen huursvolging. Ja, oké, okay, maar die fles gaan echt niet. Uh, die, ze gaan nu echt geen nieuwe projecten meer doen. Nee, maar ja, ze wilde toch al weg uit Zandvoort. De Kei. Ja, misschien is het ook maar beter. Dat, uh, dat ja, Zo'n kleine woonstichting die er oorspronkelijk was... waar ze naar terug willen... dat moet ik heel eerlijk zeggen... zie ik eigenlijk wel zitten. Want vaker wordt het dan wel opgelost... in plaats van... en dan blijft het ook binnen de gemeente het geld. Maar even serieus. Als er een hoofdkraan is die lekt... Ja. en je belt de Kei... dan nou, gebeurt en, er niks. Nee, dan wordt er gezegd... heeft u een abonnement... Terwijl zijn hoofdkraan is. Ja. Dan moet de P.W.N. gebeld worden. Dan komt de P.W.N. Wat is gebeurd, hè? Ja. Dan komt de P.W.N. Dan zegt de P.W.N.: Ja, dat is niet onze kraan. Dus dan moet je weer de Kai bellen. Ja. Nou, dan ben je dus al een halve dag verder. Loop je huis waarschijnlijk onder. Ja. En dan komt er wel iemand. Maar. Ja. Ik kwam in mijn huis wonen. En er was uh, één kamer zonder stroom. Er zit wel een stopcontact en zo, maar er zit gewoon niks op. Geen stroom, niks. Ik heb hem doorgemeten. Ik kan hem doormeten. Ik ben nog iets slimmer dan de gemiddeld iemand met uh, uh, elektro. Dus ik kan hem doormeten. Er, zit gewoon, er komt gewoon geen stroom in die kamer. Dus ik bel de kei. Ze moeten nog komen. Ik woon er 2,5 jaar. <lacht> ik bel ze elke zoveel tijd. En de laatste keer zeiden we... Ja, daar bent u nu wel laat mee. nee. Ik heb al vijf jaar geen benedenbel. Ja, nou ja, dat soort dingen. Dat, uh... Nee, maar ik heb met zo'n storm ook. Bij ons waait het gewoon dwars door die flats heen. Het is ja. gewoon niet te doen. En dan heb je de stookkosten die enorm hoog zijn. En, omdat het gewoon echt ijskoud is. Ja. En er is dus zo'n controle geweest en die meneer zegt: Ja, het klopt inderdaad. Het is niet goed geïsoleerd. Die, die muren hier zijn echt verrot. Dat je echt denkt, maar we doen er niks aan. Nee, we doen er niks, niks aan. aan. En ja. weet je. Nee, maar daar hadden dat, we het dat, niet over. Nee, daar hadden we het niet over. Maar <laughs> goed, het kan wel ons volgende onderwerp worden. You promised the world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set so first in my forest. And you let it burn Sang off key in my chorus Cause it wasn't yours I saw the signs and I ignored it Rose colored glasses, of distorted, story, Set fire to my purpose And I let it burn You got off in the hurting When it wasn't yours Yeah We'd always go in No Turned me down and now show showing And so long to replace us Like it was easy Made me think I deserved it And the thick of healing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 Um, wij gaan u beloven dat wij erop uh, terugkomen um, in de binnenkort of met een uitzending. En dan gaan we ook de politiek uitnodigen. Het liefst natuurlijk ook de wethouder en dergelijke. Um, aangezien er nu toch wel uh, verschillende verhalen worden verteld um, van mensen. Um, en in de mobiliteitsplan ook niet alles nou echt heel duidelijk opgeschreven staat. Um... Ja, het mobiliteitsplan staat een beetje haaks op de berichten die we nu lezen. Ja, dat, staat, ja dat, is, dat, dat is ook weer zo. En er is iemand gereageerd... die wat we zeiden van... Uh, uh, dat je voor zo laat... En, voor, uh, en tussen zo laat en zo laat... Uh, naar binnen kan en wat dan ook. Maar dat kunnen we dus in de documenten van de gemeente... niet terugvinden. Uh, en blijft daarbij dat er van Lenneweg... Uh, naar beneden een hele groep mensen gaat komen... die naar de Ja, de dan om... heb je ook nog het loopverkeer. Het loop, ja, uh, dus, hoe... dus in hoeverre... is dat inderdaad mogelijk. Maar goed, ook al zou de gemeente... Uh, dat vind ik dan nog mijn pakking aan nog niet. Daar moet de gemeente maar over nadenken. Wat gaat er gebeuren met de auto's... die op de camping, naar de camping komen? Ja, ook weer zoiets. Um, en gewoon überhaupt... want hier staat ook iemand die geeft aan... ja, ik hoop toch echt wel dat ik mijn auto... gewoon voor mijn deur mag blijven laten staan. Nou, mijn auto blijft gewoon voor mijn deur staan. Ik weet niet wie er van de gemeente wil komen... maar die heeft echt pech. <lacht> <tosses> ja, sorry. Als ik, niet, als ik niet met mijn auto weg kan... Ja... Um, dan ja, dan ga ik hem ook niet wegzetten, wou je nee, zeggen. Nee, waarom zou ik hem wegzetten? Ja, maar, waar gaat, maar... maar die fietsen... Die, er komt Bij de Keesemstraat, op een grasveld... Ja. komt een fietsenstalling voor 9000 fietsen. Ja. Welk grasveld? Het voetbalveld voor, de, voor een van die flats? Of... Ik heb geen idee. Nee, ik denk, ik, denk, ik denk dat ik het weet. Je hebt dat stukje duin... waar je de duinen in kan naar de... Naar de, naar de... Maar de meneesje. Nee, ja, tussen de meneesje en de eerste flat zit nog een pad. Ja. Niet het pad van de meneesje, maar ja. het pad ertussen. Ja. Dan, dat flatgebouw heeft natuurlijk ook daar een Ik denk dat het daar, want dat is het meest lege... Ja, het lege ja, dat voetbalveld Ja, ja dat ja. ja, voetbalveldje. Maar daar kan echt geen 9000 fietsen staan. Dus, oké. Okay, maar, maar het kan ook nog aan de andere kant van het asiel zijn, hè? Nee, de Keesomstraat. Dat is de Keesomstraat. <laughs> ja, weet ik, maar daar is geen plek. Daar, ja. Tot de andere kant van het asiel. Wat is er aan de andere kant van het asiel? Niks, nee, daar is een lege plek. Natuurlijk. Ja, maar dat is toch helemaal niet... Ja, tuurlijk, daar kunnen we fietsen. Als het de leeg maar, is, kunnen okay. fietsen. Stel. Ja. Stel. Of ze stel. gaan gewoon toch het golfterrein weghalen. Ja, dat vind ik prima. Ja. Maar net. Ja, maar even, als het nou, stel, dat gaat wel tot het voetbalveld. Er ja. moeten 9000 fietsen komen. Dat is dus ook 9000 mensen. Misschien zitten ja. er nog meer mensen. Oké, okay, dat is 40 flat. Ja. En het is voor. En het is, voor jouw flat? Nee. vlakbij bij jouw flat. Vlak bij mijn flat. Nou, dat, dat is niet. Maar dat is voor die flat. Ja. Voor die flat. Ja. En aan de overkant is ook een flat. Ja. Moeten die mensen uitkijken of die fietsen staan? Blijkbaar. Met al dat lawaai. Ja. Ja. Ja. Ik, um... ja. Nou, weet je wat ik nog grappiger vind? Dan willen ze dus de mensen door vanaf de Keesemstraat naar het circuit leiden. Gaan ze dat achterlangs doen via het golfterrein? Nee, via het pad bij mij achter bij de flat. met de. Dat wil ik net. Ja. <laughs> bij mij door. Of ze gaan het over de weg doen. Dat, ja, hoe heet bij die mij... straat bij jou voor? de straat. Ja. En dan onder de andere flats door. Richting de voetbalvelden. Zie je toch? We kunnen ook over dezelfde cel Nou, als ik, ja, maar twee dingen. Eén, het, het is geen. Het is, ja, één. Het, is, nou ja, het, het, het slaat nergens op dat ze zo geleid worden. Ten tweede. Die straten die zijn slecht. Ja. Dan mag de gemeente wel eens iets aan die straat gaan doen. Ja. Misschien. Oh, wacht. Nee, maar nu snap ik het. Want bij mij, voor, voor de flat. Ja. Is hij van de week ineens weer al die fietsen geel gelabeld? Want ze zijn toch die wrakken aan het ja. halen? Ja. Maar. Dat, oh, dat is daarom. Dat is gewoon daarom. Ja. Ja, ja misschien is het daarom, daarom wel. Dat we dat we dan het. Daar ja, en bij mij zit de stroom, uh, het stroomhuisje hè, van ons hele gebied. Ja. Dat zit van bij mij vlakbij. Die zijn ze helemaal aan het verbouwen? <laughs> dus het zou best kunnen dat het nog heel, helemaal klopt hoor, dat het daar. Een, oh, maar een, maar, dat is, maar het goed, dan, dan wordt Noord wel betrokken bij uh, een evenement in het dorp, <laughs> vooral voor de fietsen en maar, voor de overlast. En voor de overla maar wat ik niet snap, dat snap ik dan echt niet. Waarom wordt er dan niet nu al zoveel meer verbouwd in Noord? Waarom, waarom wordt, wordt die straat niet opengegooid en weer opnieuw uh, bestraat? Waarom wordt er gewoon niet een meeting belegd voor Noord... waarin uitgelegd wordt wat er gaat gebeuren? Want dan hadden we dit niet gehad. Want dan heb je niet zo'n nee. verpaagd mobiliteitsplan waar één... Nee, er zijn wel informatieavonden geweest. Ja, een maar paar. Zijn haar moeders zijn er geweest. Maar die kwamen... Die kwamen daar in... kwamen ook niet hiermee, nee. Nee. nee, dus het wordt niet Want uitgelegd. de Van Lennepweg, daar zouden ook alle auto's weg moeten. Bij jou? Nee, de Lennepweg. Lennepweg. Lennepweg. Oh, daar, ja. Dan moeten ook alle auto's weg. Maar dan worden ook heel vaak uh, Duitse auto's neergezet... van de bed and breakfast. Ja. En wat ga je doen met invalide plekken? Mensen hebben invalide plekken... omdat ze niet mobiel zijn. Nou ja, dat ook. En uh, heel leuk. Um, stel dat ze dat bij ons zouden doen. Ik heb voor mijn werk ook een... Uh, hoe heet Een rolstoelbus. Die staat bij mij in de straat ook. Naast mijn kleine, hele kleine autootje... heb ik ook nog die bus... Die bus die past niet in de op een parkeerplaats. Dus leuk dat ik hem ga verzetten, maar daar past hij niet. <lacht> Snap je wel? <wat? lacht> ik kan hem beter laten staan waar hij staat. Want... Ja, maar als al die mensen door mijn straat gaan, moet ik mijn auto daar dan <lacht> moet je, je altijd Nou. Voor mijn huis is nog wel een plekje, want die plek gebruik ik nooit. Kan ik niet vanaf mijn flat zien? Nee, maar ik wel. Nee, maar kom op. Dit begint een beetje een lachwekkend verhaal te worden. Ik ja. Gewoon... Nou, dames en heren, wij beloven u dat we zeker weten um, gewoon. Uh, een extra uitzending hierover gaan doen. Uh, al is het alleen maar om Zandvoort Noord... Uh, Nieuw Noord in ieder geval ook in te lichten. Nou, dan ga ik wel een oproep doen op Facebook. Want ja. dan zouden we graag wel bewoners... uit Zandvoort Noord, denk ik, er ook bij betrokken willen hebben. Ja, uh. en, en we willen gewoon even uitzoeken... hoe het precies zit. Zullen we dan ook op onze Facebookpagina... Uh, alvast posten van tevoren. Ja. Um, zodat mensen gewoon kunnen reageren... en ook kunnen kijken. En mocht het echt zo zijn dat we echt dicht worden gezet... Als uh, dan denk ik dat we tot actie over moeten gaan. Of zo. Dus, uh, ja, een beetje energie in uh, Zandvoort. Kan doen best Doe een soort Hongkong-protest, dat doen we dan. Uh, ja, nou, waarom niet? Dan mag <laughs> jij Joshua Wu zijn. <laughs> nou ja, we moeten toch eens een keertje een beetje, beetje leven in de brouwerij. Nou ja, ik wil wel graag horen wat de wethouder daarover te zeggen heeft. Helemaal, ik heb die, namelijk die berichten ook gelezen in december. Nou, om, ik weet heel zeker, ik was daarbij namelijk. Althans, uh, ik was niet... Ik was niet de interviewer, maar ik was wel in, die, uh, in Hoogland toen... waar de uitzending gemaakt wordt. Uh, dat ze dat gewoon letterlijk zei. Noord ja. wordt dicht gedaan. Maar dat is ook... Ja, dan ga ik ervan uit dat, ik dicht, uh, dat mijn, mijn, mijn wijk dicht is. Ja, misschien lees ik dat... Mobiliteit... En dat we het maar moesten accepteren. Misschien ben ik te simpel voor dat mobiliteitsplan. Dat is... Ik ga het nog eens thuis een keertje doornemen. Ja, ik hoop. Uh, en we komen er sowieso op terug. Uh, maar ik denk nu... Wel over de wethouder, de titel van dit liedje. <phone rings>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 Terug, dames en heren, voor heel eventjes hier bij Zandvoort. Dat woord, ons jubileum, uitzending van een jaar. En het was een hele chaotische uitzending. Uh, net zoals uh, uh, eigenlijk van oud, Zo zijn we eigenlijk ooit begonnen. Um, um, en um, nou, ik hoop niet dat u het te chaotisch vond. Um, hier reageert iemand zelfs op het bericht nog met... Uh, Assen was logischer geweest... Dan. <lacht> Uh, allemaal is eronder. Ja, misschien wel. Uh, maar het is nou eenmaal in Zandvoort. En daar ben ik ook niet op tegen. Dat begrijp me niet verkeerd, dames en heren. Ik ben niet tegen de, uh, de Grand Prix hier in Zandvoort. Ik vind alleen dat de informatieverstrekking rondom het afsluiten van Noord... Uh, en ook het Nieuw Noord, uh, vind ik toch wel erg karig. En uh, ik ben toch iemand die regelmatig de gemeenteraads... Uh, Vergaderingen uh, beluistert, uh, beziet uh, of in ieder geval even dingen daarvan naleest. Um, en het spijt me zeer, maar ik heb hier in dat soort vergaderingen helemaal niks of weinig gezien. Misschien zit de hele gemeenteraad... Woont u, nou, trouwens, Karim woont wel in Noord. Dat weet ik sowieso van GroenLinks. Um, maar de rest woont niet in Noord. Misschien. Ik vind het gewoon heel verwarrend. Ja, ik ook. Dat, uh, we gaan het verder voor u uitzoeken. Uh, we gaan er in ieder geval voor zorgen dat uh, we hier een, uit, een volledige uitzending aan gaan besteden. Om te zorgen dat we uh, zowel bewoners als uh, politiki, politiek en eventueel andere mensen die erover gaan. Uh, want hoe gaat de VOMAR dat doen? Hoe gaan? Nee, ja, die mogen voor 7 uur. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, dat, uh, voor 7 uur. Voor 7 uur. Nou, ik ga in ieder geval uh, de, de, de dingen uitzoeken. En uh, Marije ook. En dan komen we er bij op terug. Volgende week hebben wij een weekje vakantie. Want ja, na een jaar hard werken moeten we even een weekje rust hebben. <laughs> we <laughs> doen gewoon weer. Dat is <laughs> Maar goed, uh, we hebben even een weekje rust. En de week daarop uh, zijn we er weer. En welk onderwerp gaan we dan bespreken? Dan hebben we... Liefde uit Zandvoort... En dat is een um, Instagram-pagina, blog... een soort alternatieve VVV... Ja. met hele leuke tips over Zandvoort... en inmiddels ook over de omgeving. Um, Oké. Okay. Wat komt dan? Nou, dan uh, uh, gaan we... Het, uh, uh, nou ja, het is over twee weken... De, 26e. de 26 februari zijn we weer terug. Gewoon weer om 8 uur tot 10 op de woensdag. Ik wens u een hele fijne avond en uh, tot over twee weken. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.